Kees Groot met het NOS-journaal. De Turks-president Erdogan zal toch niet spreken op de uitvaartdienst van Mohammed Ali. Volgens een woordvoerder heeft het niets te maken met wie hij is, maar is er gewoon geen ruimte meer in het programma. Erdogan zou vol begrip hebben gereageerd. Oud-president Bill Clinton en komiek Billy Crystal staan nog wel op de sprekerslijst bij de uitvaart vrijdag. De politie in Istanbul heeft vier verdachten opgepakt... voor de bomaanslag op een politiebus... waarbij vanochtend elf mensen om het leven kwamen. Het zou gaan om de huurders van de auto die bij de aanslag is gebruikt. Over hun achtergrond is niets bekend. Onder de doden waren zeven agenten. Nog in 36 mensen raakten gewond. De Europese Commissie wil landen in Afrika en het Midden-Oosten... straffen als ze niet meewerken aan de terugkeer van vluchtelingen. Wie wel meewerkt, wordt beloond. Op die manier wil de commissie ervoor zorgen dat vluchtelingen niet meer naar Europa reizen, omdat ze weten dat ze toch weer worden teruggestuurd. Bij een metaalbedrijf in Waalwijk woedt een grote brand. Het bedrijf is gevestigd op een industrieterrein. Er is veel laaghangende rook die naar het dorp Sprangkapelle trekt. Inwoners wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak van de brand in Waalwijk is nog niets bekend. Ook is niet bekend of er gewonden zijn. Een Franse bank moet 450.000 euro betalen aan een voormalige medewerker... die bijna 5 miljard euro kwijtraakte, waardoor de bank bijna failliet ging. Volgens de ontslagen beurshandelaar waren leidinggevenden op de hoogte van wat hij deed. En daarom eiste hij 5,7 miljard euro ontslagvergoeding. Een arbitragecommissie gaf hem gelijk, maar kwam op een lager bedrag uit. Het weer in Limburg geldt op dit moment code oranje, het omweert en er is kans op hagel. In de rest van het land is de kans op buien kleiner en in het westen, midden en noorden blijft het droog. Vanaf morgen is het overal een paar dagen droog en wordt het minder warm. Dit was het ZFM verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad loopt op zijn laatste benen. Deze files vallen nog op. De A1 Amsterdam Amersfoort nog langzaam rijden tussen Hilversum Noord en de Afrit Bunschoten. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwouder Rijndijk nog eventjes op de rem. De A15 Europort Rotterdam, verreweg de langste file van dit moment. Tussen Hoogvliet en het Vaanplein, 9 kilometer. Na een ongeluk pak de parallelbaan, dan kun je een deel van de ellende omzeilen. Op de A27 Utrecht-Breda tussen klopputs Everdingen en Noorderloos. 6 kilometer. En ook nog file voor de verkeerslichten bij Wassenaar. Op de A44 vanuit Amsterdam. Voor Wassenaar 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinfo. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ja, ja, ja, ja, daar zijn we weer hoor. We zijn on air. Live op ZFM's antwoord. ZFM in de avond live. We gaan er weer een hele gezellige... leuke uitzending van maken... Met uh, natuurlijk de bekende. De bekende. De bekende groen, de grote. Nou, de piep is heel erg in moor. Ik gooi even die koptelefoon aan de andere kant. Maar in ieder geval de bekende dubbelhit natuurlijk. De TV-tune. En we hebben niemand minder dan Dennis van Veen. Uh, en Dennis van Veen ken je allemaal. Uh, ja, als zanger die als regelmatig uh, in de klikspaan staat, of uh, bij uh, Buddies. Uh, in ieder geval, wij praten met hem over zijn cd-presentatie in Amsterdam. Uh, verder uh, zijn we natuurlijk live via ons, mijn Facebookpagina. Voeg me gewoon toe, Roy van Buringen. Die, als je me dat intikt, dan uh, kom je vanzelf wel op mijn uh, Facebookpagina. En dan kunnen we eventjes gezellig live gaan. En uh, alles is natuurlijk... Uh, ja, alles is natuurlijk welkom. Verzoekjes, welkom natuurlijk op 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En uh, ja, natuurlijk uh, gaan we het natuurlijk over koetjes en kalfjes hebben. Natuurlijk, dat is altijd leuk. Thomas de Jong, die kijkt live. Of uh, Karel Donker, Jeffrey Tombal. We zitten allemaal live te kijken op onze Facebookpagina. Maar dat is uh, juist leuk, die interactie op radio en op Facebook. En uh, als je ons live wil zien via de webcams, dat kan natuurlijk ook. www.zfm-live.nl in ieder geval heel veel muziek, informatie en gezelligheid op uw radio. Het bord op schoot gevoel is weer begonnen bij CFM in de avond live. We gaan uh, luisteren naar het eerste plaatje. Dat is Jens met Dans en Zing. Wat doe jij vanavond? Ik zet de bloemetjes buiten. Ga jij dan met me mee? Hey, het is weer een tijdje geleden. Dat wij dit ook samen deden. Vind jij het ook een goed idee? gedingen de donkere luxe zing hier live op uw radio bij CFM Zandvoort, het lekkerste van uw regio. We gaan natuurlijk uh, tijdens CFM in de avond live, draaien we altijd alleen maar Nederlandse producties. Maar dat betekent niet dat we Engelse nummers niet draaien. Want Nederlandse producties houdt ook in dat we producties uh, draaien van Nederlandse uh, zangeressen. Dus bijvoorbeeld van um, Welen of van Cresip of van, van Velsen of... Uh, Miss Montreal. Maar um, we hebben ook een uh, volgende plaatje staan. En dat is uh, Laura Jansen. Die wordt hier ook op CFM in de avond live.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 Voorstel waarin een vlug zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat. Ja, Henk wissel op uw radio hier op CFM. Hier op uh, CFM uh, Zandvoort, uw lekkerste station van de regio. En uh, ja, wat een lekker weertje is het buiten. Ja, het schijnt toch wel dat de bom gaat barsten zometeen buiten. Dat er uh, toch wat de onweer uh, op komst. Of, of dat hier in Zandvoort is, weet ik niet helemaal. Maar in ieder geval, uh, het is in ieder geval in Nederland al wel aangekomen. Die onweer en het regent. Het regent en het bliksemt. En het regent weet bier. Nou, of dat zo is, dat, uh, dat weet ik niet. Maar het is wel uh, lekker op zijn tijd met deze warmte. U luistert nog steeds naar CFM Zandvoort. Mijn naam is Roy van Buurdingen en we maken er gewoon een gezellige avond uh, van. Uh, we hebben een uh, verzoekje aangevraagd. En uh, dat is uh, het, eigenlijk toevallig uh, dat er twee keer André Hazes uh, vandaag aangevraagd is. En ik, uh, we gaan hem gewoon draaien. Zowel voor Sylvia, zowel voor um, Jeffrey Tombal uh, Die uh, vragen André Hazes aan. En uh, op de hoek van de straat heb ik dus uitgekozen. En Jeffrey vroeg hem al. En dit is hem dan, hè? speciaal voor u. Op de hoek van de straat, André Hazes. Alleen En hij wacht Tot iemand roept De hoogste tijd Dan staat hij Weer op straat Slinterd naar een plek Waar hij schuift Voor de regen Want hij weet wat het leven is. Toch had hij een gezin, zelfs een eigen huis, maar dat ruilde hij voor een leven op straat. Als de droeg open gaat, zit hij op zijn stoel in de hoek maar met niemand die tegen hem praat Hier op uw radio, aangevraagd door Jeffrey Tombo en mevrouw Vonk uit Zandvoort. Ik uh, wil u in ieder geval bedanken voor dit leuke, gezellige verzoekje. We gaan er. Uh, verzoekjes zijn nog steeds natuurlijk welkom uh, via onze Facebookpagina, maar of, uh, oh, het kan ook uh, via de telefoon, natuurlijk 023 573 0393. Nogmaals 0235730393 Dat is onze CFM hotline. En daar kan u verzoekjes op aanvragen. En uh, wij hebben ook het volgende verzoekje. En dat is een oude gouden. Dus René uit Zandvoort vraagt een de nijs aan met Banghart. Dat is echt een oude. Wel gezellig hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb verdrongen. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komen dus Er is een banger hart dan dat van mij Ik ben niet eens echt uit je geval Ook al is er al geen meid zo mooi als jij Kijk niet maar naar The whole world knows her beauty don't impress me Cause her attitude comes Can be classy or trashy No way to be both Either one or the other Are you capable of? Girls?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 hier op CFM Zandvoort Wicked. Allemaal gezellige muziek en aanvraagjes hier op de radio zometeen. Alle aanvraagjes natuurlijk op een rij hier op CFM Zandvoort. Maar normaal, elke week behandelen wij diverse items zoals de dubbelhit. En natuurlijk ook de tv-tune. En het is weer tijd voor de tv-tune. En ik heb dit keer voor een hele oude gekozen. En ja, je hoort een gekraakel op de achtergrond. En dat is deze kent u hem? nog nog nog Daar komt er op, Een We hele oude tv-tune Mamma Lou zon en regen Langs de reine wereld wegen Piepo de klap en Mama Lou Maak het van mijn lieve leren hele toe Ik ben een circus klootje Ik sta al graag op mijn kop Ik ben zijn circus vrouwtje Toch Piepo recht rechtop Veen door Bos ...en heen met ons gezellig koetsje ...en bakken voor onszelf een ei... ...voor anderen een poetsje. Ja, vanaf... ...vanaf uh, 1958 is deze clown op uh, televisie... Ja, bij de RTR uitgezonden. Was op een pleintje. Stop toe, graag publiek. Ik kom voor een konijntje, maar op mijn zacht muziek. En in april 1980 werd het bij de varen uitgezonden. Ik moet zijn broek verstalen. En dat ook nog leuk is om te vertellen. Later is er nog een remake gemaakt van Piepo, maar dat werd niet echt een succes. Een grote toverbal, een felgekleurde tot met grapjes overal. En maak ik me soms toch iets kwart? Natuurlijk bekende worden zoals prezapper de flap, dat TV-je raakt. Kom Piepo, we vertrekken. Hou ze even vast, Mamaloo. De en of dag, dag bloemen, vogels, dag bloemen, dag kinderen. Of van Kukluuk. Die lusten wel een boterham met pindakaas. Of kluk, kluk, vloepens vloepensmis. Nou, dat zijn allemaal woorden uit... Uh, ja, Pipo, de clown en Mamalu. Nou, dat was toch een uh, leuke kindertijd met uh, deze kinderserie. En uh, dat was de TV-tune van vandaag op CFM Zandvoort. Wij gaan naar totaal iets anders. Het volgende nummer die wij voor u gaan draaien. Zometeen hebben wij natuurlijk ook de nieuwe van Yves Berensen. Ja, de nieuwe. De, hij heeft een platencontract getekend bij uh, een heel bekend platenmaatschappij van Wolter Kroes. En over Wolter Kroes gesproken, is dat klaar. Wij gaan hem voor u draaien. Ook de nieuwe single van Volte Kroes. Hoe je hier op CFM Zandvoort.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 slide. Right. Dat is hier Zandvoort. En u hoorde Quincy hier op uw radio. We gaan uh, lekker door naar het volgende plaatje. Zometeen probeerden wij uh, met, uh, met uh, onze fonische interview van uh, Dennis van Veen. Uh, probeerden wij uh, in ieder geval even te bellen in de uh, uitzending. Om, uh, om eventjes dingetjes te vragen over zijn CD-presentatie in Amsterdam. En uh, we hopen dat hij zometeen zijn telefoon uh, wel op kan nemen. Dus uh, zometeen in ieder geval Dennis van Veen hier op ZFM Zandvoort. Maar we gaan luisteren naar. In ieder geval René Vroger met uh, een heel leuk gezellig liedje. Het weer die twijfel, is er een ander? Het maakt me onzeker, wat is jouw plan? Laat me maar weten, ben ik soms veranderd? Is het echt over? Zeg het me dan. Dat is de waarheid van Andreasus junior hier op ZFM Zandvoort. Jouw lekkerste station van de regio. We hebben weer heel veel verzoekjes. en Dit was er ook weer zo eentje. U luistert naar ZFM in de avond live. Het programma wat Nederlandse producties probeert te laten luisteren aan u. En um, Nederlandse producties bedoelen mij bijvoorbeeld Ilse de Lange Welen. Maar ook Wolter Kroes of een ander Nederlandstalig product. In ieder geval daar gaat het om het product moet in Nederland gemaakt worden. Nou, uh, ja, was de afgelopen week, uh, trad, uh, trad uh, Adel op uh, in, het, uh, in de Zikodoom. En uh, ja, er zijn uh, twee uh, dingetjes. Hij, ze noemde wat ze leuk vindt aan uh, Nederland. Maar ze noemde ook haar uh, leuke samenwerking met Paul de Leel. Daar zometeen meer over. Maar uh, er is ook uh, wat minder leuk gebeurd. Sandra Straat of bekend van de Voice of Holland. Of Carlos TV Café. Of... Uh, bij uh, live for You. Daar, uh, die, daar kennen we haar van. Het is een zangeres. En Sandra die heeft, uh, ja, de, die heeft kanker. En dat is wel natuurlijk heel erg vreselijk. En uh, die had uh, van Mojo. Uh, had had, had ze kaartjes uh, gekregen. Omdat het toch een wens was. Om uh, naar die show toe te gaan. En hoe ziek ze ook was. Ze had, de dokters hadden toestemming gegeven om erheen te gaan. Helaas uh, ze is geweigerd bij, het, uh, bij de deur. omdat er toch uh, iets uh, mis is gegaan. Uh, bij het verstrekken van die kaartjes. En ze had erg over bepaalde regeltjes. Heen gelezen en... Uh ja, en het was allemaal niet meer mogelijk. Terwijl ze wel op de gastenlijst stond. Ja, heel erg treurig als je zo ziek bent. En je krijgt die kaartjes. Ja, dat is nog niet uh, leuk. Maar over Paal de Leeuw gesproken. Want daar had ik net ook over. De samenwerking met Adele op Paal de Leeuw is natuurlijk best wel uh, close. Ze hebben uh, al diverse interviews gehad op tv samen. Zowel in zijn eigen tv-programma's. Al wel uh, in geplande interviews uh, in, het, uh, in Engeland. En uh, ze hebben ook ooit een duet gezongen. En daar gaan we nu luisteren. En we gaan ook op naar het tweede uur. Dus zometeen nieuws en reclame op CFM Zandvoort. Make you feel my love when the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears and I could hold you for a million years to make you feel. Geen mens die hoge eisen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. noch die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster. Als het leven jou bezeert, maar niemand als je in jezelf verkeert, zo puur kan liefde zijn.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 Thank you. Was. Pak dan mijn hand en droog je tranen, maar dan ben ik heel even jouw kompas. Hmm. I can make you happy, make your dreams come true. Nothing Maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi, maar you close your eyes. Mijn handen strelen zacht je blote huid. As pure love can be. Zomer of winter, altijd weer. Zie je